Het De nieuwe opkomstcijfers bij de verkiezingen zijn bekend. Tot nu toe heeft 27 van de kiesgerechtigden gestemd. Dat is iets lager dan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2010. Toen was de opkomst 29 Veel mensen maken gebruik van de mogelijkheid om op stations te stemmen. Alleen al op Utrecht Centraal brachten in de eerste paar uur van morgen... bijna duizend mensen hun stem uit. Zo'n 10.000 stembureaus zijn open tot 9 uur vanavond. Ruim 12,7 miljoen stemgerechtigden kunnen vandaag een nieuwe Tweede Kamer kiezen. Uit de peilingen is de afgelopen dagen gebleken dat de VVD en de PvdA... gaan uitmaken wie de grootste partij wordt in Nederland. President Obama bevestigt dat de Amerikaanse ambassadeur... en drie diplomaten in Libië zijn gedood bij een aanslag in Benghazi. Hij noemde aanval verschrikkelijk. Obama heeft de veiligheidsmaatregelen bij diplomatieke gebouwen van de VS in het buitenland aangescherpt. Correspondent in het Midden-Oosten, Sander van Hoorn. Sander, wat is er bekend over de gebeurtenissen in Benghazi? dat de, het consulaat, want de ambassade zit natuurlijk in de hoofdstad Tripoli, dat het consulaat werd aangevallen door een groep boze moslims. Boos vanwege een film die in Amerika gemaakt is en waarin de profeet Mohammed te zien zou zijn. Dat is dus uh, niet de bedoeling, vonden ze, en ze bestormden de ambassade. Daarbij is niet duidelijk of de ambassadeur daadwerkelijk het doelwit was, maar die bestorming die werd steeds heviger. Op een gegeven moment zijn daar zelfs granaten en mortiergranaten bij gebruikt. En in een van die laatste aanvallen zou de ambassadeur dan om het leven zijn gekomen. Samen met nog meerdere anderen. Het is een onrustige nacht geweest voor de Amerikaanse diplomatie. Want ook in Cairo, de hoofdstad van Egypte, werd de ambassade van Amerika aangevallen. Wel. Dankjewel, Sander van Hoorn. Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist tegen Ron P. Justitie denkt dat hij Anneke van der Stap heeft vermoord. Het lichaam van de 22-jarige studenten werd in 2005 gevonden in Rijswijk. Ron P. had een USB-stick en een externe harde schijf van de studenten in zijn bezit... en gebruikte haar pinpas op de dag dat ze doodging. Volgens zijn advocaat is dat geen doorslaggevend bewijs. De officier van justitie denkt dat P. het slachtoffer in zijn bestelbusje wurgde... en probeerde te verkrachten. Daarna zou hij haar lichaam in de struiken hebben gedumpt. Verslaggever Matthijs van der Wiel over de strafwijs. Als er een andere straf zou worden geëist, zou dat betekenen dat hij maximaal een paar jaar langer vast zou zitten voor de straf die hij nu vast zit. Want straffen worden niet gestapeld in Nederland. Een behandeling is niet mogelijk, want hij weigert zich psychisch te laten onderzoeken. Daarom is levenslang de enige gepaste straf om vrouwen te beschermen. P ziet al een gevangenisstraf van 18 jaar uit voor de moord op Stuardes Christel Ambrosius in 1994. De zaak werd bekend als de Puttense Moordzaak. Hij heeft altijd ontkend en zegt ook dat hij niets heeft te maken... met de dood van Anneke van der Stap. Het weer, afwisselend wolkenvelden en zon. Er trekken enkele buien over het land en het is zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en af en toe regen, vooral aan de kust. Morgen ook bewolkt en zo'n 18 graden. ANWB Verkeersinformatie. Na een ongeluk op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht... bij knooppunt Velperbroek, 4 kilometer...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 EO, dit is de dag. Elsbeth Grütke. Goedemiddag van harte welkom bij Dit is de Dag. De gasten van vandaag die zijn Deens politicoloog Klees de vrezen... want Denemarken lijkt in politiek opzicht op ons voor te lopen... Uh, Euroscepticus Thierry Baudet, die denkt dat de euro zijn langste tijd heeft gehad... ondanks de goedkeuring van het Duitse Hof aan het Europese noodfonds. Ethicus en filosoof Jan Forsterbos over ethiek en politiek... want maken al die coalities die politiek al niet bij voorbaat onbetrouwbaar? Weder uit, wat je gaat stemmen. Waar heeft u op gestemd? Ik ga stemmen op Utrecht Centraal. Moet u uw trein nog halen zo? Wat heeft u gestemd? En nog strategisch gestemd. En op wie heeft u gestemd? Het orkest van de democratie die kan pas echt de juiste toon raken als er eerst gestemd is. Al is dan, dat is dan ook de meest gestelde vraag van vandaag. Dus ook maar eens even aan de gasten die hier al zijn. Thierry Baudet, al gestemd vandaag? Ja, ik heb gestemd vanochtend. En dan mag ik ook vragen waarop of is dat Ik ons? heb blanco gestemd. Blanco? Want? Ja, want uh, ik voel me bij geen enkele politieke partij uh, thuis. Ik herken me in geen uh, politiek verhaal op dit moment. Uh, en dat komt uh, omdat ik niet een euroscepticus ben, zoals u net zei. Maar Want een scepticus is iemand die twijfelt, en ik twijfel niet. Ik ben een euronihilist. Ik ben tegen de EU. En... Uh kon ja, een enkele ik hoop dat dat, nee, ik hoop dat dat uh, gaat veranderen de komende jaren. Uiteindelijk uh, moet het maatschappelijk debat gaan veranderen en uh, daar zet ik op in. Oké. Okay. Jan Forsterbos, ben je al langs geweest op het stembureau? Nee, ik wou het op de terugweg gaan doen. Ik heb mijn vrijheid lief en ik heb mijn stem. Heb ik nu nog? Hè, dus ik ben nog aan het zweven en straks kom ik dan uh, op de grond. Dus Serieus, Ik kan ja, tijdens dit gesprek misschien <laughs> nog. Je weet nog niet waarop je gaat stemmen. Jawel, toch wel? Oh, ja, toch wel. Nou, ja, Oké, okay, ja, goed. Ja. Nou, onze verslaggever Maarten Hacht die is bij het stembureau in Heemskerk met iemand voor. Dit een hele bijzondere dag is. Maarten, wie heb jij bij je? Nou, uh, ik, ik heb Binjam uh, Tafesse bij me uit Ethiopië. En hij is 39 jaar en mag vandaag inderdaad voor het eerst in zijn leven uh, in alle vrijheid stemmen. Of zelfs voor het eerst stemmen überhaupt. Uh, ik ben nog niet helemaal bij het stembureau. dus nog even zoeken. Uh, Binjam, zie jij ja, ja, hier ergens? Daar, daar is het stembureau. Ah, ja, ja, ja, daar staat het bordje. Hier bij een, een nieuw gebouwde school in Heemskerk gaan we zo meteen uh, een stem uitbrengen. En uh, ja, dat is, wordt een heel bijzonder moment. Ja, en dat gaan we ja, ook live laten zien. is een heel op. bijzonder moment en ik ben zenuwachtig op dit moment. Ja, hij, hij, hij zei nog even dat hij zenuwachtig is. Oké. Okay. Ja, dat nou. is toch wel heel, heel bijzonder. Wij blijven erbij, Maarten, en horen we jou zo meteen uh, in dat stembureau. Onze dichter is vandaag uh, André Degen. Zijn gedicht over de uitzending hoort u tegen drieën en u kunt reageren. En ga dan naar de website, dit is de dag nu, of reageer via Twitter... en dan gebruikt u de hashtag d, -D, -D. Ja, aan tafel Thierry Baudet. Ik mag hem geen euroscepticus noemen, maar <coughs> pardon, euronihilist. Ja. Dat is de juiste benadering. Ik denk dat het Europese project een verkeerd project is en dat we er vanaf moeten. Oké, okay. het Duitse Hof in Karlsruhe keurde vanmorgen deelname aan het Europese noodfonds goed. In naam des Volkes: Die aanvragen op van een einzwaardige aanordning werden met de maatschappij afgeleend dat die ratificatie van het verdrag is ter inrichting van Europese stabiliteitsmechanisme. Nu ervolgen darf, wanneer zugleich völkerrechtelijk zichergesteld wordt dat. De rechters die hebben bepaald dat de aansprakelijkheid van Duitsland niet boven de afgesproken 190 miljard euro mag komen. zonder voorafgaande instemming van de Bondsdag. En ook moet voorkomen worden dat het parlement als gevolg van de zwijgplicht. die geldt voor ESM-ambtenaren. Onvolledig wordt geïnformeerd, maar dat zijn de voorwaarden en verder stemmen ze in. Ja, meneer Baudet, was het een uitspraak die u had verwacht? Nou ja, het, het was wel te verwachten, ja. Kijk, het is allemaal, je moet het denk ik in, in het grotere plaatje zien. Hè. Tegelijkertijd werd vandaag duidelijk dat uh, op allerlei punten meer bankentoezicht gaat komen. Uh, Barroso, um, de oud Maoïstische studentenleider die nu de maar de hoofdpestkop is van het hele Europese project, die heeft een U lijkt maar verhaal Rutte wel, te die heeft het altijd steeds over de Nee, maar Rutte is, is eigenlijk uh, een enorme eurofiel, hè? Oh. Laat ons niet uh, in de leuren leggen door de verkiezingsretoriek. Mm -hmm. Maar, uh, ja, nee, dit was natuurlijk te voorzien, en het hoort allemaal bij een, bij een grote tendens van steeds meer Europa. En uh, vroeg of laat zullen we de fundamentele vraag moeten stellen of we dat wel willen. Of we wel willen dat onze nationale democratie systematisch wordt uitgehold, en we uiteindelijk een soort provincie worden van een continentaal rijk. Want dat is de consequentie van meer bevoegdheden naar Brussel. Ja, ik heb dus um, uh, een wat uitgebreider boek geschreven, De Aanval op de Natiestaat, waarin ik dit in perspectief plaats en laat zien dat niet alleen de Europese Unie, maar ook op alle andere gebieden, bijvoorbeeld strafrecht en handelsrecht en zo, de Europese elites bezig zijn de nationale democratie te ondermijnen. Maar ik heb ook Vorige week een boekje uitgebracht pro-Europa, dus tegen de EU. En daarin laat ik zien dat uh, onvermijdelijk de huidige EU moet uitmonden in een federale staat naar Amerikaans model. Mm -hmm. De ambities van de EU en de institutionele basis die hebben dat gewoon nodig. Het is inherent aan de hele EU, er is geen andere mogelijkheid. En dus moeten we het daar eigenlijk over hebben. De hele discussie van CDA, VVD, de eurosceptici, die is totaal irrelevant. De discussie gaat tussen de eurofielen, GroenLinks en D66, en de euronihilisten zoals ik. En wat is de consequentie voor Nederland als uh, die discussie niet gevoerd wordt... en wij langzamerhand die bevoegdheden overdragen, zoals we eigenlijk nu aan het doen zijn? Nou, kijk, um, ik denk dat een Europese federale staat niet kan werken. Dat de verschillen te groot zijn, dat het uh, economisch niet werkt... dat het politiek niet werkt, en dat het dus vroeg of laat klapt. En de keuze is dus tussen een explosie, die daar komt... als we het plan van D66 en GroenLinks volgen... of een geordende afbouw. En dat zou mijn... Ja. Alternatief zijn. Ja, nou las ik ook dat u weinig uh, fiducie heeft in de politici. En dat u dus niet verwacht dat zij kiezen voor het, het scenario dat u sort. Nee, kijk, we, hebben een, we hebben te maken met een hooploze politieke klasse in heel Europa. Uh, er valt eigenlijk niets te kiezen, omdat. Alle partijen op alle wezenlijke punten hetzelfde denken. Kijk naar Frankrijk, UMP en Partie Socialist. Dit is eigenlijk dezelfde partij. UMPS. Dat is eigenlijk één partij. Mm -hmm. uh, het is een syndicaat. Ze vinden hetzelfde. In Duitsland hetzelfde verhaal. Alleen maar eurofiele partijen. En in Nederland ook. Hè? De discussie Samson of Rutte maakt helemaal niets nee, uit. Ze laat... vinden hetzelfde. Ja, laten we dan even luisteren naar Geert Wilders.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 Ja, dus Geert Wilders wilde dat wel. Die wilde een discussie en ook funda de fundamentele discussie die u schetst. Ja, nou is ja, hij uw man uh, eigenlijk? Of? Het, uh, dat is precies, het geeft precies aan wat het probleem is met de PVV. Hun intuïtie is eigenlijk uh, heel goed, denk ik. Maar ze slagen er niet in om een breed en overtuigend verhaal neer te zetten. En dat heeft met een heleboel dingen te maken. Onder andere dat ze weigeren... om in discussie te gaan met journalisten en met andere mensen in het maatschappelijk veld. Dat ze er niet in slagen om hun boodschap op een geloofwaardige manier maatschappelijk uh, draagvlak mee te geven. Ik ben dus heel kritisch op de PVV, maar ik denk wel dat zij op dit moment een van de weinige partijen zijn... die zien dat vooruitgang en vernieuwing en avant-garde zit in het nationale verhaal opnieuw tot leven brengen. Hebben ze u ook geconsulteerd? Hebben ze uw boek gelezen? Hebben ze u gevraagd om hen eens bij te praten? Advies te geven? Misschien? Nee, ik heb geen contact met uh, welke politieke partij dan ook. Ook niet met de PVV. Nee, maar als ze hadden gebeld had u dan wel, uh, was u dan wel eens langs gegaan om te praten? Ik praat met iedereen. Ja, dus ook met de Zo PVV. Zo ook met Radio 1 nu. Uh, ja, en ik praat no, oh, <laughs> dank u. Uh, even over... Het scenario dat u schetst. Want heel veel, voor heel veel mensen hebben het gevoel. Nou, na de Tweede Wereldoorlog hadden we een situatie in Europa. dat we dachten: dit nooit weer. Dus wat gaan we doen? We gaan samenwerken in Europa. En dan komt er vrede en dan komt er welvaart voor iedereen. Dat was eigenlijk het idee. En dat is ook een idee. wat heel veel mensen nog hebben in deze tijd. Ja. Waar, waar, waar, is dat waar gaat het mis? Ja. Ja, nou, heel goed. Kijk, samenwerking, daar is niemand tegen. En dat is ook dat is hartstikke goed. Wat er gebeurd is... is dat in naam van die samenwerking... eigenlijk een politiek integratieproces is doorgevoerd. En dat is iets dat heel veel mensen niet willen. Dat ook heel veel mensen zich niet zo gerealiseerd hebben. Um, en dat nu aan de hand van de euro het meest duidelijk op de agenda komt te staan. We dachten, handig hebben we dezelfde geld in onze portemonnee... kunnen we wat meer handel drijven. Ja. En nu komen we er eigenlijk steeds meer achter... dat wat eigenlijk op de agenda staat... is dat door middel van die euro toegaan naar politieke unie. En dat is iets wat mensen niet willen. Wat mensen ook nooit gewild hebben. En, uh, en, en waar we dus vanaf moeten. En die hele les... En waar, van... en waarom willen we mensen dat? Waarom zouden we dat niet willen? Want er... mensen gehecht zijn aan zelfbeschikkingsrecht. Mensen gehecht zijn aan democratie. En mensen gehecht zijn aan het idee dat je baas bent over je eigen land. Ja, maar je zou ook kunnen denken aan een, ja, bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Europa. Net zoals de Verenigde Staten van Amerika. Daar is toch ook gewoon democratie. En daar heb je dan toch als burger toch ook nog altijd invloed. Uh, ja, er zijn een heleboel interessante vergelijkingen te trekken met de Verenigde Staten. De eerste is natuurlijk dat er ongelooflijk veel verschillen zijn tussen Amerika en Europa. Bijvoorbeeld omdat Amerika toch ondanks alles een eiland is met hetzelfde perspectief op de rest van de wereld. Dus die hebben al een duidelijk gedeeld buitenlands beleid. Ze spreken ook één taal. Het is ook klein begonnen en geleidelijk aan uitgebouwd. Het begon met dertien kleine staartjes in het oosten van de VS. En die hebben geleidelijk aan hun gebied uitgebreid. Maar we kunnen ook hele serieuze vragen stellen... bij die Amerikaanse eenwording. Um, volgens uh, vele uh, politieke the theoretici... kan een democratie niet meer dan 80 miljoen inwoners hebben. Mm. Als je meer dan 80 miljoen inwoners hebt... kun je eigenlijk geen democratie meer hebben... omdat er dan te veel bevolking is... voor die kleine hoeveelheid vertegenwoordigers. Ja. En wij moeten dus gewoon hartstikke blij zijn... met de kleine schaal waarop wij in Nederland politiek kunnen bedrijven. Ja. Dat is ook de toekomst. Hè? Dat is de de, in de 19e en 20e eeuw was schaalvergroting de norm. Nu zien we juist schaalverkleining. Kleine ziekenhuizen, kleine onderwijsinstellingen... mensen van mijn generatie. Die worden bijvoorbeeld zzp'ers, zodat ze heel flexibel op de arbeidsmarkt kunnen opereren. Juist kleine organisaties hebben de toekomst en kleine landen ook. Oké, okay, nou, Klees de Vriese komt binnen. Goedemiddag, fijn dat u er ook bent. Goedemiddag. Goedemiddag, ja, um, wij hebben, zijn inmiddels al verzeld in een, uh, een analyse over Europa. U bent Deen. Is dat in, in, in Denemarken ook nog altijd een discussie? De rol in Europa en wel, hoe ver de invloed van Europa moet reiken in Denemarken? Ja, Denemarken heeft in tegenstelling tot Nederland... eigenlijk een heel lange traditie voor een Europadebat. Het is al uh, helemaal losgebarsten in 1972 toen er een referendum was... over wel of niet toetreden tot uh, toenmalige gemeenschap. En uh, in zekere zin lijkt het uh, Nederlandse Europadebat van nu... eigenlijk een beetje op het uh, Europadebat van Denemarken van de jaren 70... in die zin dat het een vrij simpele ja- of nee-discussie is. En in de loop van de afgelopen 40 jaar... is het Europathema wel helemaal ingetaald in de Deense politiek... En daar gaat het dan ook vaak meer over beleidsterreinen... en wat moet je wel of niet doen... en niet zozeer ben je voor of tegen nee, Europa. Ik ben eigenlijk een stapje verder. Uh, Thierry Baudet, jij zei net... het grote probleem voor de meeste Europeanen... die uh, toch met enige argwaan naar Brussel kijken... is die politieke eenwording. Daar, uh, daar is angst voor... Uh, maar, ja, en niet alleen angst, maar gewoon dat willen mensen niet. Nee, en terecht. Nee. Maar de vraag is dan, wat is dan het alternatief? Want die handel willen we natuurlijk ook allemaal. En we vinden het ook wel heel prettig dat als we op vakantie gaan naar Frankrijk... dat we niet nog weer naar een wis wisselkantoor moeten. Nou, dat, dat wisselkantoor, dat, soort dingen dat, dat, allemaal... hoeft dan, dat hoeft dan... Kijk, we worden natuurlijk platgegooid met leugens en propaganda... Eh, over eh, het Europese project dat onze leiders, tussen aanleidingstekens, kost wat het kost willen doordrukken. Maar dat klinkt net alsof, is... alsof het een complot is ja, van een nou aantal nee, boze Het gaat niet leiders. om een complot, maar het gaat om een tijdgeest. Er zijn mensen die elkaar spreken in dezelfde vijfsterrenhotels... die dezelfde clubjes uh, lid van zijn, die dezelfde media lezen... die uh, dezelfde multinationals spreken... Uh, en die zich omringen dus eigenlijk met mensen met dezelfde opvattingen. Maar uh, een, en een van die vele drogredeneringen is dat... als we uh, ons eigen geld zouden hebben... dat we naar grenswisselkantoren zouden moeten. Ik ben, een paar weken geleden was ik in Denemarken en daarna ben ik even in Zweden geweest. Ik heb niet één grenswisselkantoor gezien. Ik heb gewoon een pinpas ja. en daarmee pin ik geld uit de muur... of ik betaal direct in een restaurant of in een café met mijn pas. Dus de, het hele, de euro is een oplossing voor een probleem... dat allang door de technologie is ingehaald. Namelijk uh, dat je moet wisselen en onhandig en betaalchecks. Okay. en zo. Oké, okay, dus dat is dan geen probleem. Maar nee, maar ook we, die handel we, niet. Ja, Kijk... Uh, Handel is, is in het belang van, van landen. En je kunt handel ook organiseren door middel van vrijhandelsafspraken. En de Europese Unie zet nu in op harmonisatieregels. Dat wil dus zeggen dat je zegt als een frisdrank in het ene land en een andere land... dan moeten al die frisdranken aan dezelfde normen voldoen. Dat is goed voor grote bedrijven, grote multinationals... die dat centraal kunnen opleggen, maar slecht voor kleine producenten. Wat je ook kan doen is vrijhandel op basis van erkenningsregels. Dan zeg je een frisdrank is toegestaan in Italië. Dan moet hij ook... Zijn toegestaan in Nederland en omgekeerd. Door erkenningsregels in plaats van harmonisatieregels... neemt de keuzevrijheid voor de consument toe, neemt het aanbod toe. En dat is dus goed voor de welvaart. Harmonisatie leidt juist tot afname van de keuzemogelijkheden voor de consument ja. en leidt dus ook tot minder flexibiliteit in de vrije handel. Dus er zijn allemaal alternatieven. U zei net aan het begin van het gesprek, ja, de politici die nu meedoen aan de verkiezingen in Nederland, die zijn eigenlijk allemaal pro-Europa. Dus als kiezer hebben we eigenlijk geen keuze. Klopt, het maakt Vooral dus, dus niet zoveel de... uit of u nou PvdA, CDA, VVD stemt, het is allemaal hetzelfde. Ja, maar uh, wat betekent dat dan? Gaan we dan naar die grote klap toe die u net ook schetste? Nou ja, er moet een moment komen dat de politieke klasse wakker wordt dat ze inzet op een doodgeboren kind, op een, op een, op een onmogelijk project. De grote vraag is wanneer inderdaad en, en wat er moet gebeuren. Ik heb een vraag, Als ik, ik, ik lunch heel vaak of ik eh, praat heel vaak met eurofielen, want bijna iedereen om mij heen is eurofiel. Ik in werk die laat dan en betalen. Ja, <laughs> uh, dat kunnen ze toch declareren. Uh, nee, maar uh, dan vraag ik aan ze wat moet er nou gebeuren, wat zou er in de werkelijkheid moeten gebeuren om u van uw eurogeloof af te laten vallen. Mm -hmm. uh, dus noem mij een, een gebeurtenis, een empirische gebeurtenis. En dan geven ze nooit een antwoord. Dus, dat, want dat is er namelijk niet. Wat er ook gebeurt, hè, of het nou goed gaat met de economie of slecht... Of het, nou, of het populisme nou wint of juist niet... wat er ook gebeurt, het antwoord is altijd... we hebben meer Europa nodig. Hmm. En dat is het soort van fuikdenken... waar onze politieke klasse in vast zit. En dat moet echt veranderen. Ja, maar wat voor een klap komt er dan? Voorspellen ze wat er dan nou gaat ja, gebeuren. Uh, ik denk dat het eerste, uh, het eerste land dat eruit gaat... Is, is, uit de euro gaat, is Griekenland... Mm -hmm. Ik denk dat vervolgens Finland eruit stapt. Um, en ik hoop dat we tegen die tijd een scenario B hebben... voor wat wij gaan doen. Uh, maar uh, een maand geleden gaf Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank... nog een interview in Elsvier. waarin hij zei dat hij niet wilde nadenken over een plan B. Ja, als je op die manier erin staat... dan kun je dus niets anders verwachten dan een enorme klap. Jan voorstel. je stak je vinger nou ja, ik, ik vroeg me een beetje af van, over dat Blanco stemmen. Van dat het een beetje obsessief lijkt... om op dat ene item van Europa Blanco te gaan stemmen. Terwijl er natuurlijk toch wel verschillen tussen die partijen zijn... over zorgkosten, over ja, klopt. Koop, kracht, ik ben, ben je verder... Ja, ik ben monomaan. Ik Geef heb twee boeken. Ertoe. Ik heb de ja. aanval op de natiestad geschreven en volgens pro-Europa, dus tegen de EU. Twee boeken waar die mij zo bij bezig houden dat ik nu even nergens over, anders over kan nadenken. Ja, ja. Maar over een paar jaar dan ben ik vast weer breder. Okay. Okay. En dus de uitslag doet voor u er ook niet echt toe? Of? Nee, het doet er voor mij niet toe. Nee.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 Amerikaanse singer-songwriter Julian Velard met Joni. Ja, Denemarken lijkt ons politieke voorland te worden... en daar praten we na half drie over met de Deense politicoloog Klees de Vrezen. Eerst gaan we naar verslaggever Maarten Hach. Die is op pad met Biniam Tafé, ze lang geleden uit Ethiopië gevlucht. En nu mag hij als Nederlander voor het eerst zijn stem uitbrengen. Maarten, is hij er al klaar voor? Ja, eens even, eens even vragen. Biniam, ben je er een beetje klaar voor? Heb je, je alles ja. bij de hand? Ik ben klaar voor, ja. Hier kijk, hier is. je stempas ja. en... Uh... Ik, ik dacht, je neemt vast wel je paspoort mee, want die heb je ook pas sinds drie maanden. Ja, maar ik vind het, uh, mijn ID-kaart is lekker. Ja, je paspoort ben je te zuinig op, hè? die laat je liever ja, thuis. Ja, ja, ja, daarom. <laughs> Sinds drie maanden, als de verkiezingen vier maanden geleden waren geweest... had hij niet mogen stemmen, maar in dit geval mag het dus wel. Nou, ik zou zeggen, laat ze maar zien. Dan haal dat stemboillet maar op. Dan gaan we intussen even luisteren naar het, het verhaal van, van Biniam. Want hoe komt het nou toch dat je 39 jaar bent... en dan pas voor het eerst je stem mag uitbrengen? Nou, eerder vanmiddag was ik bij Biniam thuis en toen vertelde hij zijn verhaal. Dit is mijn vader en dit is een foto van 19 zo is... een foto op uh, de Facebook pagina van je zus, je vader. Uh, heb je de laatste jaren van zijn leven niet meegemaakt, want je bent gevlucht ja. en dat had alles te maken met je vader. Uh, wat, wat was er aan de hand? Ja, mijn vader was een uh, leider van een oppositiepartij, Het was in 1991. De dictator uh, Mengistu was net verdreven. Ja, en dan er was er een kans waar mensen kan misschien vrijheid hebben om hun politieke partij te. Te geven aan mensen. Dus mensen voelden de vrijheid, gingen demonstreren, richtten politieke partijen op, maar die vrijheid dat viel tegen. Ja, het is, het is gewoon heel snel, alles gaat mis. Want ja, heel veel mensen zijn eens met het programma van mijn vader Partij. De, de regering was bang dat mijn, mijn vader gevaar kan gewoon zijn voor de regering. Ze begonnen gewoon te pakken, de kinderen van de leiders, zeg maar. En ik was een van de slektovers. En je was zelf 16, 17 jaar? Ik was toen 17 jaar oud. Nu. En toen werd je gevangen gezet? Ja, ik was nog leerling en ik heb gewoon aantal keer naar gevangenis gebracht. En toen, het was in 1992... er was een hele grote landelijke demonstratie gebeurd in ons land. En toen hebben ze ons gezocht. Dus ik, zeg, ik heb een paar keer gezien hoe de gevangenis slecht is. de enige optie op dat moment was om naar Kenia te vloeken. Ja, dat was het verhaal wat wij net hoorden. Even weer terug naar het stembureau, naar jou Maarten. Nu ja. jullie, uh, jullie staan op het punt hè, om werkelijk te gaan stemmen. Ja, ja, het, het stembolet is opgehaald. En uh, ik wou er nog even aan toevoegen dat. dat uh, uh, Binjant, Ethiopië is officieel een veel democratisch land. Hè? De, de president, of de premier, die onlangs is overleden, overigens, die heeft, is daar weliswaar twintig jaar aan de macht geweest, maar stelkens gewoon democratisch gekozen, toch? Ja, er is gewoon een theoretische democratie zeg maar, in mijn land. In mijn land kon je niet gewoon in vrij, met vrijheid stemmen. Een paar maanden geleden is premier is overleden. Maar wat jullie hebben gezien, dat uh, gewoon zijn uh, vervangen door... ja. zonder verkiezingen. Dus. De vicepremier is eigenlijk zonder verkiezingen nu op de troon geholpen. En de verkiezingen worden daar in de regel met 99% van de stemmen uh, gewonnen. Nou ja, dat kun je geen vrijheid doen. Maar dan was je zelf 17, dus je hebt het ook nooit meegemaakt daar. Nu, 39 jaar, voor het eerst in Nederland stemmen. Ik zou zeggen, ga je gang. Dank je wel. <laughs> verdwijnt in het stemhokje. Ik mag er niet in. Maar ik kan natuurlijk wel even beschrijven wat ik zie. Uh, de... Het, de, de, de Partij van Voorkeur wordt opgezocht, we hebben het allemaal net eventjes alvast doorgenomen. Zodat hij precies wist waar hij moest tekenen. Ik heb geen advies uitgebracht, moet ik er eerlijk bij zeggen. Dat, dat mag allemaal niet. Binian, is het gelukt? Ja, het is bijna, bijna. Ja, nee, dit, dit dat, mag, mag dus gewoon niet. Hè? Ik mag nu geen aanwijzingen geven. Dit is heel, heel spannend. Ja, het stembollet gaat dicht. Nou. Het zit erop. Biniam, wat, wat hoe, hoe bijzonder is het nou voor jou? Het is heel bijzonder. Het is eigenlijk een moeilijk vraag. Ik heb nooit uh, betrokken in stemming, verkiezingen, zeg maar. Dit is voor de allererste keer. En ik vind het een heel bijzondere uh, ervaring, zeg maar. Heel, heel... Uh, het, is, het is gewoon... Je staat erbij bij het stralen. Ja, het is gewoon onbeschrijflijk. Ik vind het gewoon moeilijk om te beschrijven, maar dit is gewoon... Voelt het als een soort verliefdheid? Ja, ik heb het nog nooit gedaan. Ik was zelf een uh, slechtoffer van politiek, zeg maar. Terwijl ik was allemaal geen invloed. In. Ik, heb geen, ik, heb, ik ben niet goed in politiek. Maar hier is nu in Nederland, als Nederlander voor de eerste keer gestemd. Hartstikke, 99 jaar voor het eerste stem uitgebracht binnen Tafesse uit Ethiopië en nu sinds een paar maanden of sinds een paar jaar of veel Nederlander. En de, het stembojat verdwijnt in de stemmers. Dankjewel, Maarten. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie gaan we kijken naar Denemarken. Dat lijkt een klein beetje, misschien wel een heleboel, op Nederland. Eerst datzelfde nieuws van half drie. En dat wordt gelezen door Juri Stubenitski. Radio 1, het NOS-journaal. Tot twee uur vanmiddag had 27 van de kiesgerechtigden gestemd. De opkomst is daarmee iets lager dan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2010. Toen was het opkomstpercentage 29 Zo'n 10.000 stembureaus zijn open tot 9 uur vanavond. In Pakistan zijn bij twee fabrieksbranden... meer dan 300 mensen om het leven gekomen. De grootste brand was in een kledingfabriek in Karachi. Er kwamen zeker 289 mensen om het leven. Bij een brand in een schoenenfabriek in Lahore... vielen gisteren 25 doden. President Obama bevestigt dat de Amerikaanse ambassadeur... en drie diplomaten in Libië zijn gedood bij een aanslag. De ambassadeur kwam om het leven bij een raketaanval in Benghazi... Obama heeft de veiligheidsmaatregelen bij diplomatieke gebouwen van de VS in het buitenland aangescherpt. En de politie heeft sporen van een schietpartij gevonden in het huis in Kekerdom, waar afgelopen weekend drie lichamen werden ontdekt. Er is ook een vuurwapen gevonden, maar de politie wil niet zeggen of de drie zijn doodgeschoten. Bij het drama in het Gelderse dorpje kwamen een rechercheur van de politie en een man en vrouw uit Millingen aan de Rijn om het leven. De slachtoffers waren betrokken bij illegale hennepteelt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws awb verkeersinformatie De A12 Duitse grens richting Utrecht is nog steeds dicht... tussen Knopend en Arnhem-Noord. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Er staat 8 kilometer file tussen Zevenaar en Knopend Omrijden kan vanaf Knopend via de N325 en de A15. Het staat daardoor ook stil op de A348, Doesburg richting Arnhem... voor Knopend Velpenbroek, 2 kilometer file. De N57 Ouddorp-Rotterdam is in beide richtingen dicht... tussen Ouddorp en Goede Waarschijnlijk gaat hij weg pas om vier uur weer open. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met aan tafel de Deense politicoloog Klees de Vrezen. Uh, we praat, spraken met Thierry Baudet. Hij is geen euroscepticus, maar een euronihilist. En uh, met Ethicus en filosoof Jan Vorstenbos gaan we het hebben over ethiek en politiek. U kunt reageren via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD of gaat u naar de website ditisdedag.nu. U bent Deens politicoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En gisteravond werd u geïnterviewd in het Deense nieuwsuur over de Nederlandse politiek. Uh, waarom vinden de mensen in Denemarken uh, Nederland zo interessant? Nou, ik denk om twee redenen. Uh, Denemarken en Nederland lijken een beetje op elkaar. En die twee landen hebben een uh, wederzijds interesse... om nu te proberen te begrijpen wat, uh, wat er gebeurt in de politiek. En tegelijkertijd, waar waren deze verkiezingen zijn... deze verkiezingen in Nederland natuurlijk ook in Europees opzicht... heel erg belangrijke verkiezingen. Omdat er zoveelste nationale verkiezingen zijn van het afgelopen jaar... waarin uh, Europa opeens een thema is geworden. En dan ook nog op de dag waar het gerechtshof uh, in Kaalsroe een uh, in uitspraak deed over, uh, wil of niet, uh, steun... aan. De noodfondsen. Ja. Dus in die zin zijn de Denen bijna even geïnteresseerd in Nederland als de Nederlanders geïnteresseerd zijn in Denemarken. In Denemarken, ja. Want wat zijn die overeenkomsten dan tussen die politiek tussen deze twee landen? Het is eigenlijk begonnen uh, met de constructie die tussen 2001 en 2010 11 de in Denemarken is geweest, waar er een centrumrecht minderheidskabinet was. Gedoog, met de gedoogsteun van de Deense Volkspartij. De, uh, het partij waar uh, Pierre Kerscor een soort verkorte uh, politiek leider van was. En die wordt wel vergeleken met de PVV van ja. Geert Wilders? Ja. En uh, Wilders is ook uh, meerdere malen op een soort uh, studiebezoek geweest bij de Deense Volkspartij. En uh, is een grote fan, uh, uitgesproken grote fan van, van Pierre Kerscor. Uh, en de twee partijen die in het uh, kabinet zaten, leken ook uh, redelijk veel op de VWD en het, uh, en het CDA. Oh. En die constructies tien jaar lang in Denemarken uh, geweest. Dus, Ietsje langer dan bij ons dus. dus dat is uh, zeker waar. En uh, dat heeft ook met te maken dat de periode in ieder geval tussen 2001 en pakweg 2009 uh, behoorde tot de uh, economisch meetverspoedigende uh, naoorlogse periode van Denemarken. Dus iedere keer als er in die coalitie eigenlijk een beetje oneenigheid was, uh, was er gewoon domweg genoeg geld om elkaar wat te gunnen. Dus oh. ieder bandje kon gezusmoorden met, uh, met wat meer geld voor de ouderenzorg of uh, de gezondheidszorg. Dus uh, zodoende werd dat een heel stabiele, Denk ik zelfs onverwachts te bieden constructie. En daar werd dus ook veel naar gekeken in 2010 toen het hier begon. Maar de opdracht en de uitdagingen van het, uh, van het Centrum Rechtsminderheidskabinet. Hier waren wel even wat anders dan toen in Denemarken in 2001. Maar ja, toen in 2011 waren er nieuwe verkiezingen in Denemarken. En uh, na tien jaar uh, kwam een nieuw kabinet. Een, een Centrum Linkse kabinet. Uh, en nou ja, dat heeft de uh, interesse vanuit Nederland ja. wederom verhoogd in Denemarken. Ja, want dat is een, een, een vrouwelijke premier, uh, zegt u de naam even. Even, want ik zeg het vast niet goed. Hele smit Ja, prachtig zoals u dat zegt. Uh, die is nu een paar maanden eigenlijk aan de macht. Maar ik las onlangs dat ze haar populariteit al flink aan dalen is. Hè? Het kabinet heeft het heel moeilijk. Ja. Het is, na de verkiezingen van de afgelopen najaar zijn ze begonnen. Uh, de verkiezingscampagne was een felle campagne. Het, is echt het idee dat er moet nu iets anders moet komen dan in de afgelopen tien jaar. Maar op uh, economisch gebied uh, zit Denemarken. Ook al doen ze niet mee aan de euro eigenlijk vrij klem. Ze hebben zich wel gecommitteerd aan de Europese begrotingregel. Er moet bezuinigd worden. En in de optiek van vele kiezers uh, voert het centrum-linkse kabinet... nu beleid uit dat nagenoeg lijkt op het uh, beleid van, van de periode daarvoor... met een centrum-rechts kabinet. Ja. Dus grote teleurstelling dus. Grote teleurstelling, vooral eigenlijk onder de kiezers van de Deense SP. Want daar, die waren heel veel in de campagne geweest... en daar waren heel veel beloftes over wat er allemaal anders zou gaan. En daar is maar uh, weinig van terechtgekomen in de eerste maanden. Ja, dat lijkt een beetje op... stel nou dat Diederik Samson hier zou winnen... het is niet geheel uitgesloten natuurlijk, want het is een nek aan nek race dan zou hem hetzelfde lot kunnen wachten als, als uh, mevrouw uh, Toni Smit. Uh, Samson, denk ik, mag uh, waarschijnlijk vanavond en vannacht uh, een feest vieren. Maar dan begint het lastig te worden. Want uh, aan de ene kant uh, kan hij eigenlijk na deze campagne niet zeggen... dat hij niet wil meedoen aan een regering, ook niet met de, met de VVD. Uh, hij heeft uh, een campagnestrategie die volledig gebaseerd is op... Uh, ik wil vooruitkijken, ik wil stabiliteit, ik wil meedoen... en ik ben uh, uh, regeringsfeek. Uh, dus hij zou niet weg kunnen lopen voor regeringsdeelname... zoals we eerder hebben gezien van de partij van Dabart... De, tegelijkertijd uh, zullen ze geen partij kunnen vinden in het midden... die samen met hem en de SP een linkskabinet wil vormen. En als die komt te zitten in een kabinet met als enige enigszins linkse partij... Ja, dan staat hem wel een situatie te wachten... zoals het nu is voor de centrum linkse kabinet in Denemarken. Ja. Ja, als hij nou zou bellen met mevrouw tornings Schmidt, zou die dan tegen hem zeggen, doe maar niet, Diederik... want het is niet goed voor je populariteit, of denkt u dat dat advies anders zou zijn. Ik, ik mag hopen, en ik vermoed dat hij slim genoeg is om alvast deze gedachte gehad te hebben, dat als die raad regeren gaat het kosten, maar als die niet regeert dan heeft hij een volstrekt ongeloofwaardige campagne gevoerd. Ja, dus hij heeft eigenlijk geen keus. Hij nee. moet regeren. Ja, dan uh, noemde u ook al uh, Pia, Pia Kiersgaard, de, de, echt maar het lichtend voorbeeld van Geert Wild. Zij is net gestopt in de politiek. Heeft zij net zo'n flamboyante opvolger? Uh, nee, dat, uh, die moet nog groeien in de rol. Uh, nu is, wordt het overigens heel interessant om te zien hoe dat precies gaat lopen. Want ze is weliswaar gestopt als politiek leider van de partij. Maar ze blijft in de fractie zitten. Ze zit in het presidium van het Deense parlement. Oh, dus ze is uh, gewoon nog helemaal niet weg? Het, uh, is nog, uh, we moeten nog zien of de nieuwe leider überhaupt uh, zelfstandig kan spreken. Om het maar zo te zeggen. Maar ze gaat wel weg om het interessante uh, moment. Want de Deense Volkspartij was gegroeid en was heel erg populair geworden. Uh, maar bij de afgelopen verkiezingen leek eigenlijk een soort ja, stabiliteit op te treden. Misschien zit de, is de piek wel geweest... en hun grote thema van immigratie- en integratiebeleid... die is ook een beetje verdwenen in de economische crisis. Uh, dus zij is wel op een hoogtepunt gestopt. Want uh, het is niet zeer aannemelijk dat de stijgende lijn... van de Deense volkspartij uh, bij de volgende verkiezingen... ook zou doorgaan. Ja, ook daar lijkt het dan wel een parallel met de PVV. Want de PVV doet het weliswaar helemaal niet zo slecht in de peilingen. Maar groeien lijken ook niet meer te groeien. Dat zou dan eenzelfde soort ontwikkeling kunnen zijn. Uh, je zag bij de verkiezingen van 2011 in Denemarken... dat inderdaad de, de groei die overigens in Denemarken veel gestaagder is gegaan... dan, uh, dan, dan, dan bij, bij de PVV hier is geweest. Uh, dat die le leek tot een soort hoogtepunt uh, te komen. Nu is het vrij stabiel. En dat is ongeveer wat we ook zien uh, met de peilingen van de PVV. Nu staan ze zelf op lichte verlies. Maar dan moeten we nog kijken of dat ook zich ook echt vertaalt in de uitslag vanavond. Ja, of dat vanavond ook echt blijkt. Thierry Baudet, jij zei net uh, uh, in het Vlak voor het Nieuws... Uh, dat jij Denemarken zo'n prettig land vindt. Heeft dat ook te maken met hun Europese opstelling? Ja, ik vind het heerlijk als je naar Denemarken gaat dat je uh, lokaal geld uh, krijgt. En, uh, dat dat soort dingen. Ja, wel, geweldig vind <laughs> dat. Ja, nee, het is, het, is een, het is een heel mooi land en het is een prachtig uh, ook landschap en uh, dat soort dingen. En politiek gezien uh, hebben zij een verstandiger houding ten opzichte van Europa in jouw optiek dan Nederland heeft? Ja, dat is een heel kort antwoord. Politiek in Denemarken is ook zeer inspirerend ook voor televisieseries, zoals bijvoorbeeld uh, de, se de serie Borgen. Oh, tider. Oh, we hebben gecampeerd dat Sociaaldemocraten nog steeds een grote bärende kracht in Denemarken Ja, de politieke serie Borg is ontzettend populair in Nederland ook. Snapt u dat, meneer Vrezen? Het is een, uh, uh, als je kijkt naar televisiefictie... is het een enorm goed gemaakte serie. Hij is in de grote delen van Europa wordt hij op dit moment uitgezonden. Uh, het is onderdeel van een golf van Deense uh, televisieproductie... wat het heel goed doet in Europa. Dus daar zitten wel meerdere respecten aan. Maar het was ook een, uh, een, een heel goed gemaakt kijkje in de keuken... Van de, van de Deense politiek of überhaupt van wat er achter de schermen gebeurt. Want het is wel echt realistisch wat, wat we te zien krijgen. Het komt wel enigszins overeen met de werkelijkheid. Wat heel bijzonder is aan de serie is dat, die, dat het eerste seizoen werd uitgezonden... In, uh, 2010, uh, op een moment waar men wel wist dat er op een gegeven moment binnen anderhalf jaar verkiezingen zouden moeten komen, maar dat er dus een serie werd gemaakt met een uh, premier die in nipte onder overwinning boek bij de verkiezingen en vervolgens de eerste vrouwelijke premier wordt van het land. Dat heeft wel in het debat losgebarsten in Denemarken over de relatie tussen fictie ja. en werkelijkheid. Want vervolgens gebeurt het echt. Vervolgens gebeurt het in het echt, ja, de echt, ja. Maar we mogen hopen voor de premier dat uh, haar privéleven in ieder geval uh, iets uh, beter gaat dan in de serie. Oh ja, want dat dat is allemaal niet heel fantastisch. Nou, Dat is dus ook in Nederland heel populair. Waarschijnlijk ook omdat het ons doet denken ook aan Nederland. U, u kijkt al 15 jaar hier naar de Nederlandse politiek. Hoe heeft u de afgelopen campagne beleefd? Ik moet bijna even nadenken. Ik stil, even stil, want in de afgelopen tien jaar zijn vijf tweede kamerverkiezingen geweest ja, in Nederland. Veel, inderdaad. Uh, en ik vraag me soms af of, uh, of we na deze verkiezingen of we niet uh, dan terechtkomen in een nieuw soort uh, evenwicht, waar de evenwicht even goed zou kunnen zijn dat er geen uh, grote partijen meer in Nederland zijn die echt uh, boven de 45 zetels uitgroeien zoals in het verleden, waar er veel kiezers uh, in plaats van ver voor de campagne een uh, keuze hebben gemaakt. Juist toen in de loop van de campagne of op de dag zelf. Dat kan ook een nieuw soort evenwicht uh, uh, opleveren. Uh, ik vond de campagne van, van, de afgelopen, of van deze verkiezingen... Was bijzonder in die zin dat het leek eerst alsof het een, een gigantische marathon zou worden... na het val van het kabinet en de hele discussie... over wanneer kunnen we het, überhaupt verkiezingen laten plaatsvinden... Uh, en vervolgens viel het vrij snel stil en is de hele zomer opgegaan in, in sport uh, en is het in, in, in een soort bizarre uh, eindsprint geworden van twee en een halve weken. Ja, ja en, en, en, uh, is die, want het, het leek eerst een strijd tussen Rutte en Roemer. Toen kwam uh, Samson om de hoek en nu is het uiteindelijk dan een soort, lijkt het een, een strijd tussen die twee partijen te worden. Is dat ook verrassend geweest voor u? Ik denk dat de discussie op links van hoe het nou echt zat... dat is altijd uh, uh, vrij open geweest. Um, ik vind het wel bijzonder dat er zo'n verschuiving kan plaatsvinden. Dat zien we ook niet zo heel vaak als we het vergelijk met onderzoek naar electorale verschuivingen... in de laatste paar weken van de campagne in andere landen. Dat zie je dit niet vaak. Maar het is wel zo dat als het gebeurt... gebeurt het doorgaans binnen in uh, politieke blokken. Dat is natuurlijk hier ook gegaan. Ja, links is al zodanig blok. niet heel erg gegroeid in de loop van de campagne. Maar uh, er zijn veel mensen overgeloven. Die overigens van de Partij van de Arbeid ook grotendeels kwamen toen ze overliepen naar de SP in de peilingen. Ja, dus weer terug. Europa. U zei dat het debat in Denemarken, dat voeren we eigenlijk al sinds 1972, zei u. Dan zijn wij er eigenlijk relatief laat mee. Wat, wat verwacht u op dat vlak? Gaan wij ons verwijderen van Europa, zoals meneer Baudet hoopt? Het zou mij benieuwen of Europa niet intaalt als een politiek thema in Nederland. Het, uh, Nederland behoort tot een groep van landen waar uh, er vrij weinig... en misschien ook wel veel te weinig is gesproken over Europese integratie... historisch gezien. Het is een consensusonderwerp geweest. Tot en met eind jaar 90 moest je echt de loep meenemen... als je bij politieke partijen enig verschil in hun Europabeleid wilde bespeuren. Uh, toen is in 2005 rondom het referendum een grote politieke fout gemaakt... door wel een referendum te houden, maar vervolgens geen campagne te willen voeren... En na het nee van 2005 uh, beloofde uh, Balkenende Nederland dat nu was de tijd rijp om een fundamenteel Europa-debat in uh, Nederland te voeren. En daarna is het stil geweest tot nu toe. En dat betekent dat het onderwerp Europa uh, een, een heel makkelijk onderwerp voor uh, politieke entrepreneurs zoals de, de, VVD, uh, of de PVV en de SP is geworden. Ja, maar verwacht u dat debat nu alsnog? Wat deze verkiezingen wel ertoe heeft geleid... is dat de middenpartijen die uh, jarenlang hun allerbest hebben gedaan... om het onderwerp te vermijden... dat zij nu zich noodgedwongen over dat onderwerp toch hebben moeten uitspreken. Een beetje stuntelend en zoekend in de loop van de campagne. Maar we zijn er wel bij uitgekomen dat alle middenpartijen... zich in de loop van deze campagne in een min of meer ferme taal... als uh, pro-EOP's hebben verklaard. En nu is de volgende stap voor een goed Europa-debat... dat het niet een wel-of-niet-Europa-debat wordt... maar dat de verschillende beleidsonderwerpen ook echt... onder wil gaan maken van de Nederlandse politiek.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 Vorstenbos. Laat het eens hebben over de ethiek van de verkiezingscampagne. Er werd stevig stelling genomen in deze campagne diverse keren. Was dat nou harder dan bij andere campagnes? Of lijkt het wel echt op voorgaande campagnes? Ja, ik heb niet zo'n geheugen van, van wat het nou precies eigenlijk het verschil was van de campagne. Maar ik denk dat het wel meeviel. Ik denk dat het niet zo opvallend verschillend was van vorige keer. Er zijn nee. altijd verschillende issues. Ja. Die werden door de journalist ook voortdurend opgehamerd. Dat, dat geeft natuurlijk een bepaald soort inhoudelijkheid. Maar ook wel een bepaald soort saaiheid op een bepaald moment. Mm -hmm. Ik heb vrij veel gevolgd, maar dan op een gegeven moment heb je het wel gehoord. Toen wist je het en, wel. Maar wat, ja. wat viel jou op als je kijkt naar de ethiek van de verkiezingscampagne? Um, nou ja, mij viel op de eerste plaats natuurlijk dat het woord ethiek nauwelijks viel. Dat is natuurlijk gebruikelijk bij ethiek en politiek. Politiek is een soort intern... Uh, ja, Rechtvaardigheid bijvoorbeeld wordt over het algemeen niet benoemd als een ethisch onderwerp... omdat dat natuurlijk de verschillende concepties van rechtvaardigheid... als je kijkt naar de nadrukkelijke thema's ethiek... dan waren die eigenlijk vrijwel afwezig, behalve helemaal in het begin van de campagne... en ergens in een achterhoekje van, van een rubriek. Mm -hmm. Van der stijn natuurlijk over abortus. Ja. Daarmee kwam je voor het voetlicht, maar op een manier die hij zelf liever niet had gezien, nee. denk ik. Nee. Maar dat vond ik wel een interessant thema eigenlijk. Omdat je daar meteen zag van hoe groot de invloed van de journalistiek is. Ja. He, van, uh, op twee punten eigenlijk. Op de eerste plaats werd vanaf dat moment volgens mij de fact-check. Waar hij zelf niet aan onderworpen werd wat hij graag gewild zou hebben. Want ik denk inderdaad dat het van der staai en het is niet omdat ik hier voor de EO zit te praten... wel een beetje onrechtvaardig bejegend is. Hij had een punt dat helemaal uit de context werd gehaald. Hij werd geassocieerd met een Amerikaanse senator... die er een absurde opvatting op nahield... dat verkrachte vrouwen een soort mechanisme hebben... waardoor ze niet zwanger worden. Het enige punt wat hij wilde maken, en voor hem natuurlijk belangrijk... is het ethische onderwerp abortus, 28.000 abortussen wordt vaak gezegd van, ja, maar als mensen verkracht zijn... dat zijn er maar 111, ja. hè, dus dat vond hij een klein percentage. Mm. Nou ging het daarover, hè, maar als het hele verhaal was verteld... denk ik van dat, hij, dat iedereen gedacht zou hebben, 28.000, zo, dat is nou behoorlijk veel. Ja. Hè, en van, en dan was de discussie ontstaan die hij eigenlijk ja, wilde aanzwingen. Vervolgens werd Arie werd geallieerd met hem hè, in, in Nieuwzuur door Pieter Jan Hagens over het algemeen en buiten, gewoon redelijke eh, ondervrager... Nou, die ging als een terrier te kier, ging in zijn broekspijf zitten. Vijf minuten lang moest hij zich distancieren. Hè, van ja, ik weet niet precies wat de cijfers zijn en ik, wil, ik, niet, ik heb ook de context niet, et cetera. Maar hij was geen ontkomen aan, hij moest zich vastleggen op dat en dat en dat. Ja, vond ik een voorbeeld van hoe journalisten van tijd tot tijd denken van hé, hier hebben we iets te pakken. Hm. En maar vanuit een ideologische achtergrond, die volstrekt mijn zin, die is niet charitable, nee, is. Okay. Niet, niet welwillend ten aanzien nee. van de ondervraagden. Dat was echt het onderwerp ethiek in de campagne. Ja. Dan hebben we natuurlijk nog van hoe uh, ethisch zijn de mensen die optreden in de zin van spreken ze de waarheid. Komen ze terug op dingen die ze gezegd hebben. Daar hebben we even een paar dingen achter elkaar gezet.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 Op onze steun maar wie draait hier nou? Zijn die regeltjes nou belangrijk of zijn de mensen nou belangrijk? Nou, voor mij betreft zijn die laatste. Uh, dat is een nuancering ten opzichte van ons eerdere standpunt. D66 gaat in ieder geval niet helpen... om dit soort rabiate standpunten te helpen uitvoeren. Maar Heerlijk. wie draait hier nou? Wij vinden nog steeds dat de AOW 65 moet blijven. Ik ben ervan overtuigd dat ik de collega's er kan van overtuigen. Maar wie draait hier nou? Uh, maar als dat niet zo is, uh, dan zal ik daarop alleen... het kabinet niet laten... In het kiesprogramma staat niet niks. In de stemwijzer staat draait, dat wat niet klopt. en u bent niet eerlijk. Wat oh. moeten mensen nu denken... Van politici. Ja, Jan Vosterbos, dat is ook een punt wat natuurlijk speelt in zo'n campagne. Met heel veel stemmers zeggen, ik hoor van alles voor de verkiezingen. Dan zijn er verkiezingen en dan gaan de partijen met elkaar praten. En dan worden er allerlei standpunten die ik toevallig heel belangrijk vond... die worden opeens weer losgelaten. Hoe ethisch is dat? Ja, nou ja, goed. Er is natuurlijk een algemeen idee... Van dat je aan je beloften moet houden. En, en mensen hebben vaak een grote afstand van politiek. En, en compromis klinkt al snel als niet integer. Dus als je er twee keer over nadenkt, zou je dat kunnen begrijpen. Maar ik denk dat het hele concept van draaien, hier ook wel een bepaald gesitueerd moet worden in de campagne zelf. Ja. Want op het moment van, kijk, mensen die gaan hun stem uitbrengen, meestal niet omdat ze precies weten van wat de principes zijn of wat het programma is, maar voor een belangrijk deel ook in wie hebben ze vertrouwen. Ja. Dat is ook een belangrijke functie van een representatieve democratie. Wie, wie kan het land leiden? Op het moment van dat je iemand in een hoek hebt gedreven, dit is een, geen ethische analyse natuurlijk, maar nee. je zegt van u draai dan lijkt het iemand die gewoon niet bij zijn principes blijft. En die dus wat dat betreft, als hij later op een veel belangrijker niveau... ook beslissingen moet nemen, ook gaat draaien. Maar draaien is dus inderdaad een, een tamelijk moreel geladen term. Mm -hmm. Dat er wel compromissen, mijn zinzins, gewoon het, uh, de ins en outs van het politieke bedrijf zijn. Ja, dus daar maar... zouden mensen meer begrip voor moeten hebben. Ja, maar hebben mensen daar begrip voor? Want, ja, bedoel, dan, dan, dan bijvoorbeeld, nou, laten we zeggen, de 65-grens van Geert Wilders. Ja. Voor de verkiezingen zei hij niet langer doorwerken dan 65. Na de zelfs op de verkiezingsavond, werd dat al losgelaten. Ja. Is het dan niet zo dat, dat kiezers denken, ja, maar we kunnen die mensen gewoon voor geen cent vertrouwen? Of, nee, of is ik, dat denk, niet... ik, ik denk dat je dat moeilijk kunt zeggen. Ik bedoel, mensen, ten eerste zijn het natuurlijk. De verkiezingen zijn er weer twee of drie jaar later. Eh, dus uh, da, da, dan zijn er weer nieuwe issues. Hè. Dan is weer de, de. Ook aan de kiezer, hè, de, de bij uitstek politieke vraag. Wat doen we in deze omstandigheden? Hè? En als je dan iemand af wilt rekenen op iets van wat hij die, wat die, wat die uit kan leggen. Hè, dat is een heel belangrijke term, denk mm -hmm. ik. Hè, dat je het kunt uitleggen. En dat heeft wel eens geprobeerd. En we zullen vanavond zien van of hij daar succes mee heeft gehad. Ja. Of dat hij afgerekend is. Niet alleen op dat. Op dat, die verandering van standpunt. Maar ook met name op het weglopen. Uh, omdat hij waarschijnlijk ook hè, door het Europa-issue weer nieuwe electorale kansen zat. Dat weten we niet precies maar waar, waarom dat gebeurd is. En maar of hij daarop afgerekend zal worden, dat lijkt me veel belangrijker. Want dat was in de discussie natuurlijk ook wel een punt. Hè, van, ja. van ja, je kunt met zo'n man niet regeren. Dus iedereen die op hem stemt, die kan wachten tot ze de volgende keer weer op hem mogen stemmen. Of wegtrekken. Want hij neemt geen verantwoordelijkheid. Het hè. feit dat we in Nederland natuurlijk inderdaad altijd een coalitie sluiten. Niet Bijvoorbeeld zoals in de Verenigde Staten dat één partij het voor het zeggen heeft. Is dat ook, het punt, is dat ook een reden waarom uh, ja, die standpunten misschien allemaal niet zo hard zijn en niet uit in steen gebeiteld? Ja, dat kun je eigenlijk beter aan een politieke wetenschapper vragen denken. In die zin van dat ik denk dat het electorale beeld ontzettend veranderd is. Hè. Dus in hoeverre van dat mensen dat meenemen... we zijn altijd een polderland geweest. Hè. Dus coalities en compromissen hoorden erbij. Dat, dat, dat accepteert ook iedereen. Maar nu zie je langzamerhand dat het midden... misschien dat het nu terugkomt, hè, maar dat is dan wel midden... Niet, niet centrum links, centrum rechts en zo. Nu zie je dat de extreme meer electoraat trekken. En ook dat is mijns inziens goed voor een representatieve democratie. Want als het over de ethiek gaat, zie je dat Wilders wel een bepaald soort ethos introduceert in de campagne. Met zijn one-liners en zijn straat van de taal. Die ook gerepresenteerd mag worden op politiek niveau. Ja. Dat moet niet weggestopt worden zoals we heel lang gedaan hebben. Ja. Dus in die zin zou ik als ethicus zeggen van dat als de campagne, net als de politiek, heeft een eigen ethos. Maar dat ethos is natuurlijk niet homogeen. Dat is in zekere zin gerepresenteerd in de manier waarop de CDA als Buma buitengewoon betrouwbaar is, het etc., maar ook een beetje saai. En de man, manier waarop iemand als Wilders een man van de straat is... die dat geluid representeert, dat is denk ik de grote waarde van, van, van de politiek. Van de vond. campagne. Goed, we gaan naar onze dichter bij de dag. En dat is vandaag André Degen. André, goeiemiddag. Goedemiddag. Al gestemd? Uh, ga ik zo meteen doen, hierna. <laughs> Oké, okay, nou, eerst het gedicht dan maar. Oké, okay. politiek. Vandaag zijn we even baas over eigen land... Vanaf morgen bijkomen van, en nu vooruit, aanpakken, aan de slag, doe mee, kansen grijpen. Kiezer, nu doet u het weer. U heeft toch in alle programma's na kunnen lezen welke beloftes nu weer gebroken gaan worden. Is dat schetsisch of nihilisme? Wat wilt u? Een paarse, regenboog of toch maar gewoon een chameleon coalitie? U kunt nu alvast inzetten, graag in guldens. Wat valt eerder, de euro of het nieuwe kabinet? <laughs> Dankjewel André Degen. Nou Thierry Baudet, wat valt er eerder? <laughs> ik denk dat het uh, samenvalt. Ja, ik denk dat het tegelijkertijd valt. En Clees de Vrees, wat denkt u? De euro of het kabinet? Ja, het kabinet, uiteraard. Het kabinet. En Jan Voorstenbos, wat denk jij? Ja, dat denk ik ook zeker. Toch wel? Ja, dat het ja. niet vier jaar vol gaat maken? Ja, Nederland heeft. Want binnen vier jaar valt de euro is geïmpliceerd in uw vraag? Ja, eigenlijk wel ja. Goed, hartelijk dank, gasten hier. Jan Voorstenbos, Thierry Baudet en Clees de Vrezen. En uh, zometeen uh, de stemming van Nederland. Dat kan Johan de Zwart. Karl Johan, wat gaan jullie doen. ...over peilingen, we gaan het hebben over wat politici allemaal doen in campagnetijd. Alle programma's waar ze verschijnen, alle capriolen die ze uit moeten halen om maar stemmen te, te werven. Dat zometeen ja. na het nieuws van drie uur in de Stemming van Nederland met Cal-Johan de Zwart.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 Dit is Radio 1.